Zingen we dan How en Jump into the fuck? En Hoetepaars. Like, het is een beetje mistig. En ze ook een beetje kijken van: gebeurt er nog wat op het plein? Weer niets. Weer niets. Nou ja, je zal Don't toch wel zo'n opstand it. hier hebben, zeg? Jee, je, je, ik heb echt gezien om met de kameli het plein op te gaan, gewoon. Ja. Kamelen en paarden. Waar kwamen die paarden nou vandaan <laughs> midden in Cairo? Ja, nee, maar je bent niet al te ver van Cairo. Dan heb je die grote piramides van Gizeh en zo. Oké. Okay. Daar, daar kan je dus uh, rietjes op een kameel maken of uh, met een paardje. En dan zie je inderdaad van die gasten dan gaan met heel kleurrijke uh, ja. bekleding van die kamelen. En zo. Hoe kom je in godsnaam op het idee om in die ze met een kameel? Nou, niet echt dat je denkt ja, van... Jij zit uh, veilig hoor, want je zit hartstikke hoog. Ja, maar met zo'n grote groep massa, Mensen met kapmessen en met peilen met, met, met, Ja, met straks tijlen. hangen ze die pootjes door Ach god, dat vind ik wel zielig Vind ik wel echt heel stoer, maar wel dierenbeulig Ja, dat is waar dat, dat is goed, waar. Kom maar ja, zelfs met die het schijnt wel weer zo te zijn hè, Dat iets meer Nederlanders nu van plan zijn Om deze zomer wel weer op uit te trekken hè? Nou, die zijn uit, uit Maar op ik weet niet of het nu een beetje over is uh, door, door de dit, dat weet ik niet nee. Maar het zegt zo 11,2 miljoen Nederlanders willen komende zomer op vakantie 1% meer vergeleken met vorig jaar maar ja, als Egypte uitgesloten gaat raken, Tunesië uitgesloten gaat raken, dan ja. gaan we met z'n allen naar Griekenland, Tunesië en Frankrijk en Spanje. Nou, Tunesië <coughs> misschien nog even niet. Nou, het schijnt, uh, het schijnt dat het bijna klaar was. Ik zag hier ergens iets dat, uh, dat de noodtoestand opgeheven gaat worden. Oké, okay, oh, dat is wel weer goed. Ergens. Ja, dus, uh, bij Tunesië is namelijk uh, het idee begonnen, dus dachten mensen in Cairo en in Egypte dacht, nou, nou, wij kunnen ook wel wat gaan doen. Dus uh, daar is de, de, de sneeuwbal-effecten uh, ontstaan. Ja, hier staat eigenlijk. dat de uh, komende week uh, wordt de noodtoestand in Tunesië opgeheven. Aldus minister Houas van toerisme. En uh, even kijken hoor, ja? president Ben Ali heeft de wijk genomen. Hij is weg. Hij was sinds 87 aan de macht. En het land heeft nu een interim regering. En uh, er waren ook steeds uh, betogingen, net als in Egypte. Aanleiding vormde dus wel de zelfmoord half december van een 26-jarige man oh, ja. in het arme binnenland van Tunesië. Hij had gonde. geen werk en verdiende enkel wat geld met een groende kar en die stak zichzelf in brand. Ja. En dan denk je eerst van, nou ja, als je in brand. oh dat is zo'n... Uh... Zo'n terrorist, weet je wel. Die, uh, maar, maar als er, het, als het op... uit wanhoop is, ja, dan, het... uh, dan, dan gaat dat gebeuren in het land. Het lijkt, lijkt wel ja, nou, hij het, heeft, uh... Helemaal niet de politieke achtergrond, maar gewoon voor zichzelf, eigen sores. Ja, hij zag het niet meer zitten? Nee, bizar hoor. Nou, uh, verder zijn er al elf doden in uh, Cairo te betreuren. En 5000 gronden, waaronder ook een journalist. Ja, dat en... is heel erg. En niet alleen journalisten worden lastiggevallen. Ook Paulien Boujart werd lastiggevallen. Ze woont er anderhalf jaar, woont ze al in Cairo. En was gewoon met een uh, buitenlandse vri uh, vriendin had ze afgesproken. Werd uiteindelijk uit een taxi vandaan gesleurd. En er kwamen echt 150 mensen om haar heen staan. die haar uh, betichten van drugsmokkel. En uh, ze had, had drugs gebruikt in die taxi. In ieder geval, uh, uiteindelijk kwam ze in een cel terecht. Oh? En de militairen waren nog niet helemaal uh, met stokken vragen, maar dat scheelde weinig. En toen kwam ze een Franse meneer tegen, daar kon ze goed mee praten. En uiteindelijk heeft die Franse meneer verteld dat zij bij hem werkte. En toen kon uiteindelijk kon ze op in vrijheid worden gesteld. Maar jonge, je jonge, denk, jonge. waar ben je dan in verzeild? Dat je denkt van, mijn god, ja, het middeleeuws. ik heb niks te maken met die politieke toestanden. En ik zie er iets anders uit en word meteen opgepakt. Ja, dat is het gevaar. Hè? Als je bij de in -crowd wordt, dan ben je gewoon de pineut. Ja, het is. Uh, ja, we wachten het gewoon weer af hoe het daar is. Het, ja. Burak, onze koppige Marubak. Maru, ja, of hij naar Borod. Ik ben echt in 86 of zo ben ik daar geweest. Ja. En toen, was hij, uh, nou, toen werd hij nog aan alle kanten geroemd. En dat hij het land weer een beetje 86, op de been bracht. Hij zit 30 jaar zit hij daar. Ja, ja, ja, ja. Dus ja, toen hadden ze nog van, nou, het kan nog alle kanten ja, op Ja, maar toen was het ook van uh, de aswand, dan was gemaakt en alles. En uh, het land ging echt uh, vooruit. Hij is, hij is 72, hij heeft nog pikzwart haar. Hij doet me een beetje denken aan Berlusconi. Cody. Ja, zeker. Ja. En dat is toch zo'n hele lekkere, nette man. Ja, die hè? de beste met uh, Italië voor heeft. Het tweede gedeelte van het radioprogramma. Dat hier en daar een stukje muziek. Dat moeten wij draaien van de regie, dus dan doen we dat maar. Arctic Monkeys, Crying Lightning... Outside the cafe by the crowd little game you had called That little game you are called them. So young and so alone. Though we didn't know what it was, waited so long for that special moment. and I guess that it's impossible to be prepared. Our hmm. teeth clicked together and it made you laugh. And I would have left too, but I was so. Oh, relax dit even. Mantiomo. Ja, sorry. Het andere wasmiddel was dit. Ja. Ja. Zeker. Tumo. First. En daarvoor natuurlijk weer Arctic Monkeys. Alweer een oud plaatje. En uh, ik moet eens even kijken wat ze van nieuwe. Uh, maar ik, ik zag op iTunes niks uh, voorbij komen. Dus ik denk, nou, dan zal het nog wel even duren voordat er een, een nieuw singeltje op de markt verschijnt: een 7-inch. Nou, ik vind het uh, een relaxing als ze dit. Ja. Ik moet zeggen, het spreekt mij zeer aan. Echt relaxed <coughs> voor op de wasmachine, dit. Te Omo en First en Arctic Monkeys crying lightning. Het is 20 minuten over 9. Het is uh, foggy outside. Foggy, ja, ja. En wij zitten hier aan de plein en werkelijk waar. Geen bal te Geen doen. Geen bal te doen, man. Nee, nee, nee. We nou, gaan eens even het maar weer als een point. keer over seks gaan hebben. Dat is alweer ja, al een tijd geleden. Ja, zeker. Nou, je hebt ja. het weer gezegd, heerlijk. Een vrouw uit New York die daagt haar baas voor de rechter vanwege een ongepast verjaarscadeau. Haar werkgever dacht haar nou te verrassen met de vibrator. Hm? En uh, Sylvia Olivera heet ze. Die, ze zegt van nou, dit is nou, nou is het klaar. Eerder kreeg ze al een hele reeks ontsmakelijke presentjes en seksueel getinte opmerkingen oh. te verwerken van haar baas Mansi. Maar hij zegt van uh, ja, zegt hij normaal gesproken koop ik daar voor mijn werknemers. En toen gaf hij haar dus dat cadeau. En toen zegt ze: Ja, ik, ik, ik open het en uh, ik wist niet wat ik mee aan moest. Ik ging naar buiten gooien in de vuilnisbak. En toen nou, ja. volgens haar baas op het matje riep: zei hij: Kom op, meisje, je weet niet hoe je van het leven moet genieten. Zal, kom, we gaan, uh, ik zal het even voordoen. Uh, uh, ja, de man ontkent de aantijging. En volgens hem probeert zijn werknemers hem te chanteren. En is er een enkele grond voor de aanslag. Maar de kop staat dus staat vrouw valt over vibrator van baas. En dan denk je gelijk van oh. Weet je Dat is ja, een flinke. Ops, weet je wel. Maar het leuke is wel. Van, uh, ik had wel zo'n uh, iemand uit het ziekenhuis gesproken. Wat, is nou, wat zijn nou de gekste dingen die je dan ja, ja, nou ja, ja. Tuurlijk wat ze allemaal vinden. Ja. Bij de eh, beide heren. En ze zeggen ook allemaal van. Ze vielen er zomaar op en toen zat hij erin, weet je wel. Dat is echt zo grappig, want ja, ik, dat ik, kan echt niet. Soms zijn het broodje aanverhalen, soms is het echt waar. Ik heb ook ja. zo'n collega die zegt, ja, ik had dat er een of andere man een of ander apparaat om zijn geval had gedaan. En dat kreeg het echt bijna geen mogelijkheden vanaf af, gewoon. Ja. Ja, dat je denkt, ja, ik heb wel eens een beetje geëxperimenteerd om, om dingen overal in te proppen. Nou, ik weet niet. Ja, maar het is ook zo... Uh... Net zoals dat mensen wel eens uh, uh, het geintje doen ook met een biljartbal in je mond doen. Oh ja, op het moment dat hij er gevaarlijk. doorheen is, dan krijg je hem niet meer terug. Nee. En ja, de kringspier is natuurlijk een enorme sterke spier. Op het moment dat die weer dicht is, dan krijg je hem bijna niet meer open. Ik moet hem sluiten. Ik moet vast houden. Vast Nou, fijn weer. Kijk of ik met een ander bericht dit berichtje helemaal kan doen Ik heb nog wel een berichtje over seks. Of zullen we die bewaren? Ja, bewaren niet meer. Oh, dat is echt zo dat je mensen van, oh, ik hou radio aan. Dit is een cliffhanger. Ja, daar gaan we straks. Britse criminelen komen hier steeds vaker voor, vooral in Amsterdam. Een arrestatieteam deed gisteren onder andere weer een inval in Korten hoef, waarbij een lid van een bende werd overmeesterd. En uh, met een explosief uh, blies de, de politie op spectaculaire wijze de voordeur uit de woning. Wow. Een woonboerderij. En uh, daarna werd de 24-jarige Sian Devalado, Devalado werd gearresteerd. Ik probeer het heel te En het was echt een bende, want ik vraag me af hebben ze het over een bende heeft hij dan ook een naam, weet je wel, van de zwarte hand en zo, weet je wel. <laughs> zwarte hand. <laughs> ja, dat kan. De handjob. Maar in ieder geval... Ja, dat zijn wel een hele vreemde bende. Ze hebben uh, afgelopen jaren al 30 zwaar criminelen in Nederland... Uh, <tie> weet op te pakken. En dit is vooral voor mensen die woningen verhuren. Een oproep. Uh, ga, sorry, let nou even op. Als iemand komt die zegt... ik wil die woning wel verhuren. En je bent al flink aan de prijs. Denkt, nou, ik ben benieuwd of ik hier iemand voor krijg. Maar ik ga het proberen. Ik vraag duizend euro per maand. Kijk of iemand erin... en er komt iemand en die lapt gewoon een paar maanden vooruit. Ja, dan weet je eigenlijk Dan genoeg, denk hè? je al... Ja, maar maar zij er wel... erin blijft. Ja, maar zij denken, hé, hey, dit is voor die vakantie. Ik, uh, ik hou mooi mijn mond. Ja, maar voordat je weet, heb je zo'n politieteam... Heb je, ja, en dan de... zit je, ligt je voordeur eruit. Ja. Ja, dan, dan heb je daar echt wat voor nodig, dat geld. Weet je nog, dat, uh, dat telecombedrijf... wat ook op bezoek kreeg, omdat ze namelijk van die Romeinen... die waren ook uh, spionnen. Die hebben ze de hele, die hele winkel helemaal verbouwd. Gewoon. Echt waar? Jeetje. De gaten zaten in het dak. Gewoon. Ja, maar dit waren spionnen. Uiteindelijk, binnen een week waren er... er waren geloof ik negen opgepakt. Acht waren er op vrije voeten. Ja, en eentje ze had er wel iets gedaan en dat had één keertje een parkeerboete gehad. Ja. <laughs> ja dat maar ze hadden hem wel te pakken. Zeker weten, ze hadden hem te pakken. Een vrolijkheid op de radio is ook wel eens even belangrijk natuurlijk. En deze band heeft wel een opmerkelijke naam. The Funeral Party. Oh, dat gezellig dan. ook iets weg van de Strokes. Maar Julien Casablanca is solo gegaan. Dus toen dachten we, nou dan beginnen we ons eigen bandje gewoon. Funeral Party heet hij. And I have a wife of my own. Nou, zingt hij dat nou echt? Ja, met vrienden deel je van alles. Maar dan geven we daar I have a wife of my own nou. Nou, goed. Maakt verder ook niet uit. Je snapt hem niet. Geef niet. Het is uh, vijf minuten voor half tien. De tweede gedeelte van de radio. -programma. Straks nog wetenswaardigheden. En het is de omgeving. Maar we hadden het toch even over die Rozentaal. Natuurlijk, dat die vrouw die in Iran is opgehangen en zo. En Ja, ja niet ja, echt letterlijk opgehangen, hè? omdat ze namelijk wat drugs had gesmokkeld of drugs had gebruikt. En, zo, en dat moet je niet doen in dat soort landen. Dan echt de B. Een Een Rozentaal. Ik hoorde hem op radio 1 e nog echt. Ja, maar mevrouw, had hij tegen de journalisten. Ik heb echt tientallen gesprekken gevoerd met hooggeplaatste mensen. Maar het mocht echt niet baten. En nu moet hij toch terugkomen van... Ik had misschien toch iets meer mijn best kunnen doen. Ja. Ik, je hebt soms toch een beetje een vooroordeel over een bepaalde mensen. Hij heeft natuurlijk ook die... Uh, uh, het, hij heeft ook met die uh, regering uh, uh, het, die gesprekken gevoerd om tot elkaar te komen. Toen vond ik hem ook al houterig, soft en traag. Vooral dat ik denk van... Volgens mij, hij in gesprek met mensen in Iran. Ik weet niet of dat hout snijdt. Of dat er echt heel veel indruk heeft gemaakt. Nou, blijkbaar dus niet. Nee, nee duidelijk niet. Maar ik was nog in de war. Zij zei, was dat niet oh, die Rosenthal met die nazi's? Maar dat was Simon Wiesenthal. Wiesenthal. Die, ja, ja. Die ging, dat, ja, dat was echt een hele stoere kerel, was dat. Uri Rosenthal had beter Uri Geller kunnen inzetten. Ja, dat het, ja dan hadden ze misschien kunnen zorgen dat... Uh, de, de, degene waarmee ze opgang werd dat het een staal iets was, waardoor dat ze doet. dan niet uh, verder viel naar beneden of zo. Zoiets of zo, ja. Als is. ze dat nog doen met zo'n schafotje, wat weet je? Dat zo in één klap uh, doorbreekt of zo Ja, ja afschuwelijk. Ja, dit, uh, en er schijnen dus. Uh... Ja, maar we hebben echt van een beetje les ervan, nog even. Blijf van de drugs af, hè ja dat, dat, is, dat zit er wel achter even We kunnen wel zeggen, Roosentaal is nu de schuldig Nee, zij, had gewoon met zij de... heeft wel gesmokkeld als van Ruxom Je hebt, je hebt ook zo'n programma van gevangen in het buitenland oh, ja dat heb ik wel En dan zie je ze, wel eens van die uh, toestanden ook, Van ook een vrouw dat die zwanger was dan En dat wist ze niet En toen werd ze gepakt En, ja. uh, en dat kind is, ze zit er nu bij de oma En ze moet daar geloof ik nog een jaar of vijftien En dan denk ja dan kom je terug, je kind is volwassen En je hebt haar eigenlijk amper gezien dat is afschuwelijk. Ja. Gewoon voor het snelle geld en dan, word je dus dan mag je op vakantie. En uh, dan moet je, uh, je hoeft alleen maar wat meenemen. Nee, niet veel. Nee, we verstoppen het goed. Dan heb je gewoon een koffer met 20 kilo. <laughs> en uh, ja, daar word je wel benauwd van. Dus dan pak je, je er zo uit. Heb je een overhemdje? Doe dat er dan maar overheen zo. Ja. ja. Dan een beetje Laat je kleren maar hier. Ja. <laughs> ja. Je komt het toch overhemd? het land niet uit. wel ja, het overhemdje? We een overhemdje? moet gewoon extra oh. pakje bij, joh. Ja, dat is Die euro meer. Dat. Maar ja, nou. ik vind ook, ook die, ook die uh, bolletjes slikkers. Ik heb ook gezien hoe groot die bolletjes zijn. Als ik gewoon een vitaminepil in moet nemen... denk ik al van wow, weet je wel. En... Dieptrood. Ja, maar echt die dingen die zijn gewoon... Uh... Ik denk een centimeter of zes, zeven of zo. En dan dik zo groot. Nou, het is eigenlijk gewoon als een stuk wortel. En daarmee moet je ook oefenen, hè? Ja, ja. Of met is... druiven. Grote druiven moet je oefenen. Om ja. Leren... Ja. Denk, oh... Keep the mind on the money. En slikken maar. Ja, maar ja. Als onderweg één bol breekt, dan ben je hartstikke dood natuurlijk. Het is alles of niets bij die mensen vaak. En als oh, het één gedaan, dan je, nou, je dan. Heel makkelijk. We doen het gewoon nog een keer. Ja, nou, het is, het is, het is Russische ons. roulette is het gewoon, hè? Ja, dat dus. is zeker. Um, nou, zo even wat nieuws uit de regio? Ja, ik heb nog een... Uh, ja, wat hebben we uh, nog? Een, een bericht, we hebben het over uh, criminaliteit en zo natuurlijk. Hè, bijvoorbeeld ja. drugsmokkel. Maar een rechtbank in het Belgische Nijvel heeft vrijdag twee inbrekers veroordeeld. Die gingen te modern te werk. Ja, het nieuwe werk natuurlijk. Maar ze hadden namelijk het inbraakadres in hun gps staan. Ah. Ja, ah. Ze onderkenden aanvankelijk ook maar iets met een digital in waals te maken te hebben. Maar ja, het adres van de woning stond gewoon geprogrammeerd in hun gps. En de hebben meerdere belastende sms'ers ontdekt op hun gsm... En ze hebben in totaal toch wel 10.000 euro boete uh, uh, buit gemaakt. Yeah. En ze kregen dus 18 maanden voorwaardelijk cel. Voorwaardelijk, hè? Dus dan mogen ze gewoon weer doorgaan. Yeah. Ja, maar als ja. ze nog een keer gepakt worden, ja, dan zijn ze de pineut. Zo. Maar uh, dan staat het allemaal in je GPS. Je moet echt alles wissen, joh. Geen, uh, ja. geen probleem. Gewoon uh, vernietigen, dat <laughs> lijkt me like logisch. Ja, erase all. Ja, hij wordt gewoon geëxploideerd. Of hij moet exploreren aan het einde van de missie gewoon. Nou, ik kan me nog heel goed herinneren. Het was een hele bedroefde dag. Het was in 2009 in Londen. Of eigenlijk ja, een maand eerder. Toen was Oasis was nog. En toen besloot uh, Noel de band te verlaten. Die hadden het bekijken. Even met je zootje. Die twee hadden altijd zo vaak ruzie. En Noel en Liam Gallagher. Echt, die, die maakten elkaar uit voor rotte vis. En... Ja, vaak dan na een paar weken maakten ze het weer goed. En maakten ze weer hele goede All cd's money, daarover. He? All about the money, ja. Ja, en vooral ook liefde en zo is waar het om ging. Geef het wel Liam het helemaal zat. Die zegt, ik begin mijn eigen beentje. En zie hier het resultaat. way. anders geworden, hè? <laughs> ik kende de band. Uh, BDIs ken ik allemaal niet. ik had wel eerder iets van ze gedaan. Ik klap, die heeft toch wel iets weg van Oasis. En ik denk, laat ik eens even googlen. En toen kwam ik op de site van BDIs terecht. En jawel, daar zag ik Liam Gallagher, aan als de, de frontman van BDIs. Ze bestaan sinds 2009. Okay, ja, tijdens optreden kregen uh, Oasis ruzie en Noel verliet de band. En Liam dacht van ja, fuck you. Fuck you man! En toen is hij solo uh, iets begonnen met uh, andere bandleden. En dat met BD-Eyes. En ze gaan binnenkort optreden. 21 maart zijn ze in Paradiso in Amsterdam te zien. En 22 maart in Brussel. Kijk, 21 maart. Dus ga even kijken of er nog kaarten voor zijn, want hij gaat vast en zeker gaat hij natuurlijk ook Oasis-nummers spelen. Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Mag dat? dat? Ja, ja. dat mag toch wel. Nou, ja, hij heeft ze geschreven, dus ja, neem dat, dat zijn uh... nummers. Ja, natuurlijk. Ja, het, dit deed me wel erg denken aan een oud nummer van Oasis. Omdat... Ik vind gewoon dat jij erheen moet gaan. Ja, ja, vind ja, ik. Ja, vind ja ik ook. kan niet. Je moet gratis kaarten krijgen, om? gewoon, vind ik. Ja, ook dat nog. Ja, vanochtend Zit... nog bij Tobak Leef vanavond in Amsterdam. Ja, precies. Zo precies. moet het gaan. Ja. Ja. Nou, tijd voor Zandvoort te ja. berichten. Het wielerelement Olympias Tour komt dit jaar toch niet naar Zandvoort toe. In de gemeenteraad van 25 januari heeft wethouder Zandwerg aangekondigd dat het uh, zou gaan gebeuren. Maar de eigen organisatie van het evenement heeft he gemeld dat de dus etappefins in Zandvoort dit jaar helaas toch niet door kan gaan. Omdat er voor de eerste etappe van Hoofddorp naar Noordwijk al veel extra mensen worden ingezet. En daarom zit de organisatie. Af van de tweede dag door de Randstad. De organisatie vindt het erg jammer, maar is genoodzaakt om de finish dus toch in het oosten van het land te laten plaatsvinden. Maar ze willen heel graag de mogelijkheden bekeken, bekijken om de start van de Olympiastour 2012 op 15 mei in Zandvoort te laten plaatsvinden. Dus dat jaar erop. Nou, laten we hopen. Ja. Het is toch leuk zo'n wielerevenement evenement als het door Zandvoort gaat. Maar ja, of... we zijn nog niet echt een doorgaande gemeente. Je hebt toch uh, nee. grote in- en uitvoerwegen. en uh, we, we liggen wel buiten de route natuurlijk, als je een beetje lekker door wil karren. Ja, nou ja, het kost wel een paar cent, hè, geloof ik. Ja, zo. Ja, ik denk, uh, ja, wij moeten weer uh, extra hekken en zo. Want de, de gemeente zal wel weer vermoed op. Hekken in Zandvoort schijnt oplossingen. Ook in Heemstede, daar moeten grote hekken komen. Want dan hoeven we geen herten af te schieten. Ja, Dat precies. hoor ik allemaal van die politici afgelopen weken op Radio 1 ook. Ja, het is wel leuk om die herten allemaal af te schieten. Maar als we nou eerst even hekken gaan platen. Het zijn van die politici, die, zich, die bemoeien zich met dingen... Ze hebben niet eens zelf gekeken hier in Zandvoort of in Heemstede. Nee, nee. En ze denken van, nou, hekken is toch de oplossing. Hekken. Grote hekken tot de hemel aan toe. Jong, ik, ik, ik rij gewoon over de Sanford Salaan. Ik denk, nou, ik ga het even goed kijken of ik een hert zie. Nou, geen één. Nee. Ik denk van, nou, die staan allemaal zo tegen dat gaas tegen dat aan, weet je wel? Ja. Zo van, met die hele. met die wangen helemaal. Uh, filovormen van door hekken. Doorheen, weet je wel. Ja, maar, uh, nee hoor, helemaal niks. Nee. Ik zie ze nooit. Dus ze Heel zijn allemaal geschoten, dus dat komt goed uit. Precies. Zowel burgers als politie storen zich eraan dat er in heemsteden. totaal handhaving lijkt te zijn van de 30 kilometer zones. Ah. Dus vandaar dat ze de zones gaan opschroeven naar 80 km per uur. Kijk, dat vind ik goed. Als ja, Dat is, dat is toch, goed idee, uh, vind ik toch ik niet ook. aanhouden, dan nee, pas je het aan. Dan pas je het gewoon aan. Dat vind ik een goede oplossing. Dus, okay. opgelost. Goed, er is een gratis training voor winkeldiefstal voor winkeliers. Op 7 maart. Dus uh, als je dus wil weten wat je moet doen met agressie in de zaak... en uh, het voorkomen van een overval... dan kan je dus naar uh, het politiebureau van Zandvoort. Op 7 maart. Uh, cursus wordt gegeven van 7 tot 10 uur... En het is gratis, dus dat is natuurlijk wel heel Allee. leuk. Wow, ik weet wel verwakker nu. Ja, je kan je, opmelden, je, kan je aanmelden via h.jansen.zandvoort.nl. Dat is dus gewoon onze eigen gemeentebedrijfscontactfunctionaris. En je kan ook via info. At, en dan rpc.kennemerland.nl. Het zal een regiopolitiekorps zijn of zo, denk ik. Het of regio nee, regionaal platform wel. criminaliteitsbeheersing. Oké. Okay. Dus uh, je kan dus uh, daarnaar kijken. www.rpc.kennemerland.nl Nou. nou. Wordt het tenminste niet meer... Uh, rare aan. dingen gebeuren in de winkels. Hè? Waarom staan er geen concrete doelstellingen... in het handhavingsprogramma... Openbaar Orde 2011? Die vraag komt uit de hoek van PvdA-fractie heemsteden. De uren zijn uh, keurig ingevuld. Dat wel, maar aan welke taken... is niet duidelijk. Wij willen een meer outputgericht... programma om effectief... ...die tijd van de handhaving te kunnen controleren? Het antwoord moet woensdag 9 februari 2011 in commissie... In ...middelen uh, gegeven worden door uh, uh, portefeuillehouder Heremans. Okay. Dus. Er is nog een 46-jarige man uit Zandvoort geweest... ...die zonder geldig rijbewijs op zijn snorfiets reed... Oh. ...terwijl hij een flinke slok op had. Maar hij is gisteren bij... Dus, ...dan hebben we het over vrijdag... ...bij verstek veroordeeld tot 30 uur werkstraf... 500 euro boete. Dan raakten ze hun rijbewijs al in 2003 kwijt. En de politierechter noemde hem hardleers. Ik kan die man nog één tip geven: als je weer moet blazen, zet je bril af. Het scheelt toch alweer twee glazen. Ja, we zullen erover nadenken. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2011 voor de negende keer een landelijke collect, collecte. In de week van 6 februari tot met 12 februari. Dat is. Aankomende week. Hè? We zullen eens weer een Zandvoort. Uh, uh, Collectante uh, vragen om uh, te gaan lopen. Ga even meelopen. Kleine moeite. Hè? Want het is toch wel belangrijk dat... MC ...in de en MC International, dat hij actief blijft. Want af en toe krijg je dan weer van die verhalen... dat je denkt, mijn gold. Ja. Even tijd voor de Jolande keuze. Ja, en dat is Marlies, de zinger... Rui da Silva featuring Cassandra... met het nummer Touch Me. Lekker loungen. Raak me aan. Met een tork. Oeh, wat doe je nou? Een vibra. Ik doe mijn vest even uit. We krijgen er warm op. Body, so nou, ik vind het afstootgevende muziek dit. Ik wil niet dat je dit meer meeneemt. Dat is maar party. wel leuk, hoor. Die muziek die je meeneemt. Ik heb die gesprekken met de programmaleider. Elke week. En die zijn niet wisselijk, kan ik je vertellen. Ik vind het gewoon... Heerlijk, noem maar dit. Heerlijk. Nou, ik vind het erotiserend... Bijna porno vind ik het! Dit, dit kan nou, helemaal niet. Ja, Hallo, zeg. <laughs> nou ja, trouwens, over porno gesproken. Ja, ik een kom, kom, over. <laughs> ja, dat hadden we nog beloofd. Hè? Ja, dat hadden we beloofd. Je hebt gelijk. Ja, dat er een. Uh, even kijken hoor, waar, waar staat die? Nou, die van mij ligt. Of die hangt momenteel. Ja, diever, hij staat hij, niet. Hij, hij, ja. <laughs> hij is. De uh, uh, worm is in de hole. Ja. Dieven stelen voor ruim een miljoen euro aan condooms. Hey. Dieven hebben in Maleisië bijna 85.000 dozen met condooms gestolen. <laughs> En dat heeft de producent van de rubbertjes Sagami Rubber Industries donderdag gezegd. De met een waarde van echt uh, circa een miljoen euro werden op het moment van de diefstal vervoerd van de fabriek naar een haven waar ze naar Japan zouden worden verscheept. Het bedrijf beschreef de diefstal als ongelukkig en zei dat het de eerste keer was dat een dergelijke diefstal plaatsvond. In totaal werden rond de 725.000 condooms ontvreemd. Dus dat wil dus zeggen dat ze meer dan een euro per stuk kosten. Hè? Ik zo. kan me herinneren dat ik zochtens vroeg, oh, ik werkte bij een, een aannemersbedrijf, die dan kabels in groeven dat waren allemaal echt van die bouwvakkers gewoon, weet je. Want die gewoon, als ze moesten poepen gingen, ze gewoon verder op, op, de, op de kuil zitten. En dat jij later met je, met je schoenen erheen liep. En dan weet je zo stap je in die bus. En dan zei hij, heb je nog geneukt? En dan zei hij van, ja, twintig keer, dat ik had nog zin. Nou, nu kan je echt zeggen van, nou, eh, honderd keer, kijk maar in mijn garage. Ik, ik, heb, ik heb een groot ingekocht voor <lacht> voor, uh, voor komend jaar. Ja, precies, een paar dozen zo. Een paar dozen vol met... Uh, met condooms. Is er nou handel in, zou je denken? kan me niet voorstellen. Ja, ik weet het ook niet. Uh, zou het nou ook zijn doordat al die condooms gestolen zijn, dat er nu uh, dat uh, geboortecijfer omhoog gaat? Hé, hey, dat is een goede vraag. We vergrijzen. Dat Voorzaak is nu afgelopen. Ja. Het, het is, er zit een groepering achter. Ik weet het zeker. Ja, is... Oh, het zijn katholieken? Het zijn de ka uh, precies. Ja, precies, precies! Het is die kerk weer gewoon. Hebben ja. we daar een telefoontje? Hey, we hebben weer een telefoontje. Wat gezellig. hem? Goedemorgen. Ja, met de programmaleider. Hey, programmaleider. Met een programmeleider. Daar zie je wel. Dan hebben we meteen al de trond aan de knikker. Ik hoor allemaal rare dingen. Ja, zie je wel hè? Teksten in platen en zo. Ja, daarom. Dus ik denk ik bel even. Maar ik zit in de auto, dus ik hou het kort. Ja? Maar uh, ja, dit gebeurt niet meer hè Jolande? Je hoort het. Daar heb jij het een keer, ja. Ja, dat gaat natuurlijk. Oh, sorry. Dag. Dag. Ja, ja, precies. Normaal heb ik dat gesprek alleen, maar nu heb jij het gewoon even. Meteen ja, op je bord. Ik weet niet waarom. Welke rare dingen ik zei. Nou, dus dat soort platen draaien waar aanstootgevende muziek, oh, aanstootgevende ja, ja, ja, dat teksten. Ook zet... niet, hè? Dat ook Ik heb niet. nog wat berichten over een stomdronken militair. Die was naar een feestje in Halveten. Halveten. Uh, ja? ja, dyslectisch. Makkelijk. Oh. Daar kan je weer achter gaan staan. En uh, die was uh, op een weg van uh, Havelte, op Ja, hij was op weg daar naartoe naar huis. En hij was zo dronken dat hij op een gegeven moment begon te slinger. En uiteindelijk een andere auto aanreed en die twee moesten echt met de schrik worden uitgezaagd en uiteindelijk met de taxi verder. Hij bleek een alcoholpromulatie te hebben van 1,3. Nou, en dat is voor probleem. een. Ja, maar voor een jonge bestuurder is dat zeven keer de toegestaande hoeveelheid. Oh, toch wel? Zijn oh, rijwijs is okay. ingevoerd. Een militaire, dames. Kijk, dit is best leuk. Ja, die dames moet en die moeten ons heren. land verdedigen natuurlijk hè, in barre tijden. Ik, ik kan me best voorstellen dat je daar in Iran. Als je daar zeggen, met in Iran doodrijd, dat is niet zo erg. Weet je wel, er zijn er zoveel van. En die luisteren ook zo slecht. En in de woestijn ja, valt, de kans, het niet op. valt het niet op. Die rijdt gewoon door. Ik bedoel, dan heb je heel veel ruimte. Maar, jij maar hier in Nederland kan dat nog niet. Dus hou het nog even totdat je daar naartoe bent. En verderop was er ook weer een, een andere militair. En die had ook veel gedronken. En die reed ook uh, niet tegen andermans oud aan. maar die reed bij een uh, uh, recht rechtdoor. Oh ja, maar dat was toen toch ook dat uh, pas geleden in Nederland ook gebeurde. Dat, er een, dat was er ook een buitenlander. Ja. En die zat gewoon in zo'n truck. En die was gewoon bam, zo'n huis ingereden. Ja, dat en, en Maar de, de, de zeiden wel dat het dader voor het vluchtig was of zo. Hadden we het daar vorige week niet over. Maar ja, dat maakt dan wel Vorige week? Ja, het, dat kan lijkt gisteren gebeuren. Hé, hey, je had het nog maar over de herten. Ja. Maar in de Achterhoek is een wit edelhert gesignaleerd. Het is de eerste keer dat zo'n dier in Nederland is gezien. Ja. En, uh, dat is goed voor de, de potentie uh, ook. Nou, misschien, Nou, dat is ook een mooi vorm. Dan krijgen we weer hele mooie herten natuurlijk. Want die wordt aanvankelijk aangezien voor een reegheid. Onderzoek heeft dus uitgewezen dat het om een edelhert gaat. En op de foto is het ook te zien dat het dier bruine ogen heeft. Dus het is geen albino. En vanwege namelijk hun kleur overleven witte dieren meestal niet lang in de natuur. En in Nederland is de overlevingskans wel veel groter, want er zijn niet zoveel roofdieren. Maar ze komen slechts op drie plekken in Nederland voor In Gelderland, Flevoland. Maar komt het echt omdat ze dan meer opvallen ze daarvoor niet? Ja, want als je hun aanrennen, ik bedoel, als jij natuurlijk een schutkleur hebt, dan. Uh, kunnen ze op een gegeven moment kunnen ze nu, niet zo goed meer zien, natuurlijk. Dat, maar ja, grappig. het is toch wel leuk in de achterhoek. Ja. Want ze zeggen dus uh, in Gelderland, Flevoland en tussen Limburg en Noord-Brabant. De achterhoek, ik daar gaat ook een beetje naar. Is dat meer. Uh, achterhoek? Dat, dat is toch daar boven de rente of zo? Ja, daar. Ja. ja. ja dan, dan rukken ze op naar boven. Ja, hartstikke goed. Nou, wel leuk. Ja, lachen. Ik lach mijn broek aan Florida. Kijk. Even eigenwijze muziek. Ja, dat kan je verwachten, bij die maar alleen maar eigenwijze mensen hier gewoon. We hebben geen audities, elke gek komt hier op de radio. I've been working all dat day in the sweatshop. It don't feel like I'm dying, but I won't stop. I don't mind, cause I'm that kind of guy. I pump it until the end of time. I've been working all that day in the sweatshop. I've been going all the way in one tank top. I don't mind. Cause I'll be looking fine Yeah, I'll pump that out to the edge is altijd heel kort, vandaar dat ze nog even, dan raak je het padje kwijt. Maar ADHD kan tegenwoordig kan bestreden worden met goede voeding. Gisteren bij Altijd Wat op de televisie werd het echt verteld, ja, goede voeding kan helpen tegen ADHD. Vroeger was het een fabeltje, ja natuurlijk, Er gingen ze meteen aan de, aan de pillen, aan de medicijnen tegenwoordig. Is het echt zo, je hebt plus minus vijf. Uh, mensen die ADD hebben meestal vijf voedingstoestanden die dat activeren. En ja, die moet er, je moet er even op uh, onderzoek uit, op, op avonturen, om te kijken wat jou triggert. En okay. uiteindelijk ben je gewoon weer helemaal, dat je denkt, wat saai. Maar dat functioneert wel beter in deze maatschappij. En dat wordt van jou verwacht. Dat nou, is ook wel vervelend soms als je niet kan concentreren op iets. Hè? Ik heb ook zo'n vrij korte concentratieboog. Ik hop ook al van de ene activiteit naar de ander... En dit radioprogramma is al zo'n opdracht gewoon om dat vol te houden. Twee uur lang. Ja, het valt niet mee. Ja, ja, ja. Ongelooflijk. Maar ja, wat triggert jou? Waardoor? Uh... Suiker. suiker. Suiker en zout. Maar jij neemt, al jij neemt altijd uh, in een kopje twee uh, thee, ja, ja. zakjes uh, ja. suiker in ja, de koffie. Ja, dat koffie. klopt. Ja, dat is mijn ene. Dat is me echt even mijn, ja, mijn snoepgoed, Heb ja, je vier, vier kopjes koffie per dag? Nee, twee. ochtends en s'avonds. Ja, nu toevallig dan twee, ja. Deze ja, ochtend. Het zijn vier zakjes. Maar even, om, om dit programma even stuiterend door te gaan. Ja, dat is, waar, dat is waar. Ja, ja, nou, nou, wat, is mij, wat mij wel trekkert is alcohol hoor. Ja? Ik bedoel, als ik veel drink, dan kan je me ook alles laten doen. Zo werkt het ook natuurlijk. Je hoort het thuis? Ga op onderzoek uit en kijk wat <laughs> voor drinken Oh, spannend. Ja, maar het is toch zo? Ik bedoel, uh, van, van eten. Ik heb wel het idee altijd als ik een glas verse sudorans opdrink, ja? dat ik het idee heb dat mijn rimpels van binnenuit weer dicht gaan. Ja? Dat gevoel heb Ik heb wel het idee dat ik heel gezond bezig ben als ik sinaasappelsap drink. Heb jij dat niet? Vers geperst, hè? Nou, ik heb altijd als ik het te veel drink... Gezond. Als ik te veel drink, voel ik... Dan heb ik geen contact meer met mijn maag. Dan zit het... Ja, ik maar het vult ook wel, verse surance. Ja. Dat wel. Je moet eigenlijk niet, niet te veel drinken. Ook, het is mooi als ontbijt gewoon zo'n glas uh, verse surance. Maar ze zeggen ook wel, ja, de gaat wordt weer inderdaad heel uh, ja. apart in je leven. Er komt een periode, dames en heren, dat wij mensen echt gaan veroordelen op het feit wat ze, wat ze onder de neus stoppen gewoon. Echt. Dat gaat er echt aankomen. Met roken hebben we dat nu al. Ah, je hebt longkakken. Ja, vind je het gek? Maar je hebt je al even gerookt. Dat doe je toch zelf. Ja, ja. En dat gaat met eten ook die kant op. En al die eetprogramma's wist, van de buis. Ik vind het gewoon echt. Sowieso oh, die, uh, die geen eetprogramma's op de publieke zo, zender. Geen eetgerechten en gerechten en dat soort dingen. Ja, weg. Dat is een onzin. Je moet eigenlijk jezelf. Voer is om je te onderhouden. Door voer functioneer je goed. Nou ja, Of je moet die eetprogramma's uh, uh, met het koken doen. A uh, uh, uh, gezonde, slanke gerechten. Ja. En dat, uh, van, maar, dat je inderdaad de uh, wedstrijd doet wie het kan het best koken. Maar het moet dus allemaal de hele maaltijd. Uh, moet onder de 700 calorieën zijn. Precies. Het moet zo. gezond zijn. Precies. En dat, dat, vooral de publieke zender. die moeten niet meedoen aan al die kookgekt en zoiets. Want de ene kok is nog dikker dan de andere kok. Ja. Nou ja, die ene kok is heel wel erg genieten. afgevallen. Hè, die kale, die ja? lijker of zo. Die is heel erg afgevallen. Oké. Okay. Nou, dan zijn we weer terug bij de ADED. Want dat is toch die hele snelle... Ja, dat was die ander, Pieter uh, Nogwat. Ja, ja die, oh, die, die gaat altijd zo dichtbij je staan. staan... Ja. Dat je volgens wind, mij je ruikt die. hem gewoon. Ja, Pierre Wint. Oh, Ik denk ja. echt zo, die staat dan zo dichtbij. Ik denk ja. van, ho. Wow. Ik heb je in de poepen getrapt. Ja, hij gaat dus echt, gewoon, echt in, je, in je personal space staan, weet je wel. Dat is echt gewoon heel erg. Eng. Sommige mensen hebben dat echt niet in de gaten. Ik heb het met cliënten ook, die gaan er zo dichtbij staan. <laughs> en ik word daarvoor betaald, dus ik vind het niet erg, maar ik kan me voorstellen dat mensen die er niet voor betaald die zeggen. Ga eens ga eens even verderop staan, joh. Ja, het is gewoon eng. Het is 5 uh, voor 10, straks is een goedemorgen voor. De lijnen zijn oké okay betest. En dat is het weer snel gegaan vanochtend. Alhoewel, ik hoor nu net dat de zender eruit staat. Dus het nou, is altijd weer spannend wat er gaat gebeuren na tien uur. Uh, ja, anders ah. blijven we gewoon. Ik ben altijd zo verbaasd weer. Uh, nog wat berichtgeving? Heb je nog iets? Ik heb nog wel hey, iets. Ja, nog jazeker, jazeker. Huh? Huh? Er is uh, in uh, Groningen, in de gemeente Slochteren, daar hebben uit naam van burgemeester Kees Verstegen, nee, dat vind ik wel heel leuk, mijn vader heette Kees Verstegen, hebben alle 6500 huishoudens in deze gemeente een brief gekregen, gericht aan mevrouw Jansen. Huh. De brief die donderdag op de mat lag was een uitnodiging om beeld te nemen aan Burgernet. Dat is waarschijnlijk gewoon ook weer een eh, nieuwe werken, een nieuw netwerk. De Gemeente wilde juist vriendelijk overkomen door alle ontvangers persoonlijk aan te spreken. Waardoor een fout in de drukkerij stond er nu boven elke brief geacht, mevrouw Jansen. De gemeente spreekt van de vervelende kwestie en heeft de opdracht gegeven om een nieuwe brief vergezeld van een excuusbrief weer te versturen. Maar ja, over het algemeen zagen bewoners de humor er wel van in. Maar ik moet zeggen, ik had toen een collega. Ja? En die had gewoon zijn computer openstaan. Open ja, ik werk natuurlijk ook bij de gemeente. En toen had ik gewoon op een regel. Want toen had je nog niet schermenveiliging dat je dan weer moet inloggen. Had ik op een regel gewoon heel flauw poepje. Ik had een gezet. en, ja, nou, Hij stond gewoon open. Ik denk op die regel te knipperen in die cursus. Ik denk, nou dat ziet hij. Hij gaat na de hand met die brief naar het afdelingshoofd. En die moet hem ondertekenen. En die zegt, die zegt, wat staat daar nou? En hij had het zelf helemaal niet gezien. Dus die schaamde zich helemaal dood. Dus ja, dus dat kan er zomaar gebeuren. Als jij je computer open laat staan. ja En ik, ik, ik, ik moet er nog steeds om lachen. Als ik er weer aan denk dat aan mijn stem. <laughs> Sorry. <laughs> nog even de laatste, de laatste tip. Uh, het is vandaag natuurlijk uh, zaterdag. Koopdag. Ik weet niet, maar het schijnt bij Hans Textiel... dat de fles, dat de ook de, de, de, de, de fles is. Hoe noem je dat? De, de geest. De geest uit de is fles? uit de geest. Ze zijn failliet. Oh, ja, oké. Okay. Ruim 160 winkels. Ze schijnen uh, allemaal uh, ermee te stoppen. En het hoofdkantoor is ook al gestopt. Uh, ze zouden eigenlijk overgenomen worden door... Uh, NKD uit Duitsland. Ze okay. hebben lang gepraat, maar uiteindelijk ging dat toch niet door. Uh, ja, hoeveel mensen werken daar wel niet? Er waren 700 medewerkers... Dan is het zo goedkoop en, dan gaan ze nu nog in, en nu komen ze pas halen, natuurlijk, hè, nu het uitverkocht wordt. Ja, echt bizar. drie een paar textiel. lakers voor een euro of zo. Hans Textiel wordt nog goedkoper. Oh. Echt bizar. Ja, ik vind het wel jammer. Het is, het is jammer. Komt nou. ook allemaal door die merkengekte? Straks na tien uur is het. Wat, wat, wat, wat, wat is er? Nou, ik weet niet wat het is, dat zullen we merken. Goedemorgen, Zlopfer! Ja, Tot volgende week maar weer. Ja, was weer ervaren genoeg op. Spreek je later, Daniels.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 Ook gewoon op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM.